9 uur, Jobboot, met het NOS-journaal.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 Het vier opklaringen en droog, morgen volop zon. Het wordt 20 graden aan zee en 25 plaatselijk in Limburg. Dinsdag nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Vanavond La Corrida. Een stierengevecht op de radio. Stierenvechten, wij denken in onze noordelijke culturen vaak... bestaat dat eigenlijk nog? Jazeker, dat bestaat nog. Vorige week... Vorige maand, moet ik zeggen, heeft Frankrijk het stierenvechten tot cultureel erfgoed verklaard. En in Spanje is het stierenvechtseizoen weer in volle gang. Deze week worden de jaarlijkse San fermin feesten gehouden. Elke ochtend om acht uur, gedurende zes dagen, worden er dan zes vechtstieren Losgelaten en die gaan dan door het centrum van Pamplona. Ze denderen daar door de nauwe straatjes van de stad. Hier, dit is een opname van vanmorgen. Vanmorgen klonk dit in Pamplona zo. En die mannen, dat zijn meestal jonge mannen, waaghalzen... die rennen dan voor die stieren uit... En de vrouwen die hangen dan over de balkons en die maken foto's. En sommige van die vrouwen denken... ik hoop dat die stier die van mij eens even flink te pakken neemt. Kom op, kom op, kom op. Bij een stierengevecht in een arena... eindigt altijd bijna de stier dood. En altijd is er natuurlijk discussie over... Of dat nou wel moet, of dat nou eigenlijk nog wel past in deze tijd tussen voor- en tegenstanders. Willem Davids organiseerde een stierengevecht op de radio. Het comité anti-stierenvechten treedt straks als stier aan in de arena, en tegenover zich vindt het Nederlands enige stierenvechter. Geheel volgens de regels van het spel wordt het stierengevecht bekeken door de ogen van de stier en door de ogen van de stierende vechter. Stelt u zich voor, straks is het vijf uur smiddags. En dan begint het. En dat die tijd, een kennismaking met de hoofdrolspelers. Een stierenvechter daagt een stier uit. In die zin, hij probeert dus de stier van zijn oorspronkelijke loop af te brengen, te ontsporen. Hij probeert zijn woede in te tomen en hij blijft de stier leiden. Tot hij sterft. Ik ben Peter Hattink. Ik heb vroeger tien jaar in Spanje gewoond. En daar heb ik kennis kunnen maken met stierenvechten. Ik heb een paar keer in de arena gestaan van Alcalá de Een keer in een dorp in Barcelona. En als je je eenmaal bezig hebt gehouden met uh, het stierenvechten... dan blijf je je hele leven daaraan verbonden. Mijn naam is Bob Meijer, ik ben de voorzitter... van het Comité Anti-Stierenvechten in Utrecht. Onze eerste doelstelling is de mensen in Holland... die naar Spanje willen gaan voor vakantie of anderszins... in te lichten dat ze niet naar het stierenvechten moeten gaan... omdat dat wordt verkocht als iets wat cultuur is, wat kunst is. Onze tweede doelstelling is om de groepen in Spanje... van Spaanse dierenvrienden die tegen het stierenvechten zijn financieel en ook moreel te helpen. Dood is een integrerend bestanddeel van het stierengevecht. Het hele ritueel draait erom dat een mens een stier doodt. De stier gaat altijd dood, maar soms wordt de matador eerder gegrepen. Dat is sinds 1700, toen het stierengevecht in deze vorm ontstond. Het is geen wedstrijd stier-stierenvechter en nou maar eens kijken wie wint. Een mens blijft een mens en een stier een dier. En voor de goede orde is het altijd zo geweest dat een mens een dier kan overwinnen, zelfs een zo formidabel dier als een stier. De Spanjaard noemt het een fiesta, een feest, een voorstelling van bewegingskunst, een ballet desnoods, waarin één foute pas een wond of erger kan betekenen. Over de diepe onderliggende betekenis is verder veel gezegd en geschreven. Er is een filosofie die zegt dat de diepe emotie die een stierengevecht kan geven ligt in die ontmoeting Torero's stier. Waarbij dat grote, zwarte beest... voor de toeschouwer alle angsten symboliseert... die hij onbewust voelt tegenover het leven... tegenover omstandigheden. En dat deze angsten voor hem worden overwonnen door een mens. Niet door een slager. Maar door een sierlijke man... die zich op een fraaie manier weerstelt en tenslotte de angst overwint. Ik denk dat het iets... Is, ik heb misschien de, de, de visie van de Noord-Europeaan... dat het een, een kosmisch geheel is, terwijl Spanjaarden of Mexikanen of peruanen het, het veel reëler zien. Bijvoorbeeld wat ik in Spanje altijd een heel mooi verhaal vond. Dat was dat de stierenvechters uit het noorden veel grover tegen een stier keer gingen dan de Andalusiërs. Maar vroeger dacht men, en zeker in de vorige eeuw, dat de stier in het noorden van Spanje de duivel was. Dus die moest je afmaken. In Andalusië dacht men dat de stier een god was en in de arena is er geen plaats voor twee goden, dus één moet er weg. Ik ben dus typisch in die benadering Andalusiës. Ik heb ook lang in Andalusië gewoond. Een goed stierengevecht begint bij een goede stier. Er is een groep aficionados, liefhebbers, die de stier boven alles stelt. Zij hebben honderden woorden om de kleur van de huid aan te duiden... de bouw, de stand en de vorm van de horens. Zij verdiepen zich in de karaktertrekken van een stier... en weten te vertellen dat een stier, een waarlijk dappere stier... in het open veld vrijwel nooit zelf aanvalt. En dat de stier die met groot lawaai de meest beangstigende voorbereidselen treft voor de aanval in de grond van de zaak laf is. Want een dappere stier weet wel wat die waard is. Ook zonder hoefgestamp en gesnuif. Een stier valt pas aan als er geen andere mogelijkheid meer is. Nou, normaal moeten ze minstens vier jaar oud zijn. En wegen ze tussen de vijf en achthonderd kilo. Dat is nogal wel eens verschillend van het soort. Is dat oud voor een stuur Vier jaar? Nee, natuurlijk niet. Het is net uit zijn jeugd. Dus ik denk dat hij als mens sprekend net puberaf is of zo. Tegenwoordig is het in Spanje zo dat als je 17, 18 bent en je hebt je graad als stierenvechter nog niet gehaald, vergeet het. Hoe oud is een gemiddelde stierenvechter? Uh, in zijn toptijd. 23 tot 27 jaar. De paar uur voor de paso Doble klinkt... brengen de stieren door in een schemerig gehouden hok. In dat hok is geen voedsel meer. Het is al schemerig om de stier zo rustig mogelijk te houden... en om hem straks, als de deur naar de arena opengaat... meteen te laten afgaan op het licht. Aanvang vijf uur vandaag. Hoe ziet de dag van de stier er tot aan dat moment uit? Nou, ze hebben hem een emmer voor zijn bek gehouden... waarin een overdosis van zout zit in het water. En dat is dan een 24 uur van tevoren, want hij moet diarree krijgen... maar dat moet al goed op gang zijn voordat hij in de arena komt. Dus dat is niet vlak daarvoor. Hij krijgt verder geen eten of normaal drinken... maar hij krijgt alleen maar iets om zijn ingewanden in de war te maken. Tot vlak voordat hij losgelaten werd, wordt, heeft hij geen bewegingsvrijheid. ...zit hij in een donkere ruimte waarin het beest zelf niks ziet. Dat geeft dan als hij in de arena komt ook nog lekker een klap op zijn ogen... ...omdat hij dus 24 uur in het pikdonker heeft gezeten. En dan plotseling in het helle licht komt en dan kan hij ook minder goed zien. Er hoort volgens het reglement een keuring plaats te vinden door een dierenarts veearts. En die vindt ook over het algemeen wel plaats... Een plaza de toros, een arena, is een vreemde plaats. Het logge, ronde gebouw staat in het centrum van de stad... soms weken uitgestorven en dan plotseling voor één zondagmiddag... volgegoten met trillend leven. Voor de loketten en ingangen verdringen zich de mensen. In de kale gangen naar de gaanderijen murmelen hun stemmen. Handelaartjes doen nog even goede zaken met drank aan de geïmproviseerde bar... Ze verkopen pinda's, sigaretten of snoep of ze verhuren kussentjes. Langzaam raken alle plaatsen bezet. En aan de zonkant tooien de mensen zich met zonnehoedjes. Meestal van papier met een schreeuwende reclame erop. Of ze draperen een krant over het hoofd. Zon hoort bij een corrida. Want, zeggen de Spanjaarden, de zon is de beste torero. Zonder weerkaatsend licht op de kostuums, de mensen... En de stieren misten bezoeker de dimensie van scherpte. Een deel van de dramatiek. Aanvang vijf uur vandaag. Corrida begint de stiptoptijd. Nou, in die zin, als die voor vijf uur is gepland, dan begint hij om vijf uur. Zijn ze om één minuut voor vijf niet klaar? Zetten ze gewoon de klok stil? Aanvang om vijf uur vandaag. Pal was het vijf uur vandaag. Een kind bracht het witte laken. Aanvang om vijf uur vandaag. De kalk stond klaar in een mand. Aanvang om vijf uur vandaag. En sterven rondom. Enkel sterven. Aanvang om vijf uur vandaag. Hoe ziet de dag van de stierenvechter eruit tot aan dat moment? Tot aan vijf uur. Hoe bereidt hij zich voor? Nou, sober. Het is een hele sobere dag. Uh, je eet bijna niet. Waarom niet? Als je dus in je maag wordt gestoken door een stier en je hebt gegeten... Dan kan een uh, chirurg je niet opereren. Uh, je eet meestal een eitje. Je drinkt wat water. Je drinkt zelfs geen koffie, want dan word je er nerveus van. Uh, je hebt een hongerig gevoel als je de arena binnenstapt. Um, ja, vlak daarvoor in je hotel, dan uh, mediteer je wat. Meestal heb je toch ja, plaatjes van je voorkeurheiligen. Je doet een kaars aan in de hoop dat het goed gaat. Wind woeide watten uiteen. Aanvang om vijf uur vandaag. Roest viel in nikkel en glas. Aanvang om vijf uur vandaag. Nu worstelt duif tegen luipaard. Aanvang om vijf uur vandaag. Dij tegen horen desolaat. Aanvang om vijf uur vandaag. Een bonze in bassen begon. Aanvang om vijf uur vandaag. Een luiden van walm en arseen... Aanvang om vijf uur vandaag. Groepen van zwijgen op straat. Aanvang om vijf uur vandaag. En enkel de stier hoog het hart. Aanvang om vijf uur vandaag. Toen het sneeuwende zweet uitbrak. Aanvang om vijf uur vandaag. En jodium de plaza besloeg. Aanvang om vijf uur vandaag. Deed de dood in de wonden zijn eitjes. Aanvang om vijf uur vandaag. Aanvang om vijf uur vandaag. Paul was het vijf uur vandaag. Je hebt dus een uh, helper, een vertrouwenshelper. En uh, die kleed je aan. Uh, je hebt dus uh, nauwe schoenen. Je hebt van die roze sokken. Je hebt een vrij strakke broek. Je hebt een overhemd uh, met, met, met van die uh, ja, prulletjes. Een das, ik had uh, een rode das. Dan heb je dus het jasje, wat vrij zwaar is. Uh, het is eigenlijk, uh, als je er goed over nadenkt... helemaal geen goed uniform om uh, meestieren om te vechten. Maar dat is zo gegroeid... Je doet alles op je gemak, alles moet goed zitten. Uh, het is een ritueel wat, wat, ja, waarbij je ook een beetje mediteert. Uh, kijk, zo'n dag voor die confrontatie met de stier ben je vrij dromerig. Want je weet dat het afgelopen kan zijn. Dus je verkeert enorm in een spanning. Dus je hebt uh, rituelen nodig. Hè, die heilige plaatjes, het langzame aankleden, het praten met je helper. Gewoon om, om, om je aandacht af te leiden. Want je weet dat er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. En je hoopt dat het goed gaat. Dan moet je op een gegeven moment naar die arena toe. Mm -hmm. uh. Uh, nou, meestal je helper uh, die rijdt of, of je neemt een taxi, maar dat doe je liever niet. Uh, want ja, je bent toch een beetje bijgelovig als zo'n taxichauffeur... ineens begint te praten over, over, over andere stierenvechters. en Je moet zelf nog aan de gang, dat, dat werkt niet goed. Een half uur van tevoren moet je aanwezig zijn, volgens het reglement. En dat deed ik ook stipt. Het bed is een wielende lijkkist, aanvang om vijf uur vandaag. In zijn oor klinken knekel en fluit... Aanvang om vijf uur vandaag. De stier brult voort door zijn hoofd. Aanvang om vijf uur vandaag. De kamer schift kleuren uit doodsnood. Aanvang om vijf uur vandaag. Van ver sluipt het koud vuur aan. Aanvang om vijf uur vandaag. Trompetlis in lizen groen. Aanvang om vijf uur vandaag. De wonden laaiden als zonne. Aanvang om vijf uur vandaag. En het volk brak de ramen uiteen. Aanvang om vijf uur vandaag. Aanvang om vijf uur vandaag. Angst aan vijf uur vandaag. Alom de wijzerspal op vijf uur. O, vijf uur vandaag in de schaduw van de middag. Je gaat naar de kapel van de arena. Je bidt tot de maagde en je smeekt dat het goed gaat. En dan ga je dus zeg maar naar het voorportaal. En daar sta je 25 minuten tot de, het stierengevecht begint. Want dan is het vijf uur. Dan is het vijf uur. De arena is vol. De namiddagzon staat laaiend aan de hemel. Het orkest speelt. Op de klok die in iedere plata de toros aanwezig moet zijn... tikken de laatste minuten weg. Dan komt eindelijk het tijdstip dat op de aanplakballetten vermeld staat. Precies op dat moment wuift de president van de arena met een witte zakdoek. En mocht hij het een paar minuten te lang uitstellen... dan zijn daar duizenden paren klappende handen die hem herinneren aan zijn plicht. Die ene wuivende zakdoek duwt de atmosfeer langzaam om. Het gemurmel der stemmen klinkt nog wel, maar gedempter. En veel beter is nu de muziek te horen van het kleine orkest... dat een passo doble inzet. Deuren zwaaien open en de twee in het zwart geklede herauten... springen op hun paarden de cirkel van zonlicht in. Even is er nog een oponthoud. Verwarring als fotografen hun eerste plaatje maken van de matadorus. Dan is het stierengevecht met de kleine parade van de spelers in het drama... onherroepelijk begonnen. Ja. En dan gaat het hek omhoog waar die achter stond... En dan uh, kan hij nog niet te lopen, op lopen. Want, en soms wil hij ook niet lopen, want ze hebben hem al drugs ingespoten soms. En als hij dan moet gaan lopen, dan zakt hij door zijn poten. Dat is gebeurd. Nou, dan hebben ze elektrische draden bij de hand... en dan zetten ze een paar klemmen op zijn ballen... en dan wordt er een stroom doorgestoten... En dan krijgt hij weer wat adrenaline in zijn bloed en dan gaat hij wel weer lopen. Maar hij moet dan door die gang waar dat mensen klaarstaan om hem eventueel met zandzakken op zijn nieren te slaan. Hij krijgt een ding in zijn rug tussen de schouderbladen namens de fokker. Dat was vroeger gewoon een pijltje met een klein... Het eraan, dat viel nauwelijks op... maar de laatste jaren werd daar al geregeld gebruik gemaakt... van onderhuidse patronen die tot ontploffing worden gebracht. En heeft dat beest het eerste gat in zijn lijf... waardoor hij al een klap heeft gehad. Want als een jachtpatroon in je lijf ontploft... dan krijg je ook geestelijk natuurlijk een klap. Maar dat zie je niet, want dat gebeurt onderhuid. En dan op een gegeven moment... dan wordt het hem vaak jagen om naar de arena te gaan... want hij wil dus niet... Of hij wil wel, dat is heel verschillend. Ik, ik ben daar niet altijd bij. Maar eh, als hij dan op een gegeven moment naar het licht gaat... en hij komt dan de arena binnen... ja, dan komt hij daar in een omgeving waar hij nog nooit geweest is. Want dat is een van de dingen die ze heel precies bijhouden. Een stier die één keer in de arena is geweest, mag nooit meer daar terugkomen. Dus verhaaltjes over stieren die het overleven en dan eh, nog eens een keer mogen komen. Dat is niet waar, want dat willen de mensen zelf niet, die het organiseren. 50 kilo, pesa. El citado sultano, negro mulato, nummer 24. Daar hebben ze, aprochatito de cuerda. Gordo. Dan sta ik achter het schotje, want ik heb drie helpers. Die helpers die kijken wat de afwijkingen zijn van de stier, die laten hem eh, draven, maar doen ook enkele passen, enkele zwaaien met hun cape. En dan heb ik een beetje door waar je die stier naartoe wil. Dan staat hij daar in die arena en dan heeft hij last van zijn myopische kijkvermogens. Want hij ziet alles voor, recht voor zich uit. Ziet hij namelijk in blokjes en niet scherp omlijnd. Daarom is een stierenvechter die voor een stier gaat staan op twee meter afstand. Hij is helemaal niet dapper, want die stier weet niet wat hij daarmee aan moet. Want hij ziet iets wat hij niet kan plaatsen. Je kijkt naar de afwijkingen van de stier, wat bedoel je dan? Bijvoorbeeld een stier kan met een oog blind, aan één oog blind zijn, kan mank zijn, kan laf zijn in de zin dat hij nou snel een, een, een gedeelte van de arena uitkiest waar hij eigenlijk niet uit wil komen. Elke stier heeft zijn verrassing. Je ziet de ene stier die gaat achter alles aan wat hij ziet en een ander blijft staan en de derde probeert te vluchten. Dus dat is heel verschillend. Waarom loopt die stier eigenlijk steeds op die stierenvechter af? Die loopt op de cape of doek, niet zozeer op de man. Nou, dat is vaak voor die stierenvechter niet zo makkelijk om die stier in beweging te krijgen. En dan zie je ook wel dat hij van alles moet doen om hem in beweging te krijgen. Dus die gaat dichter naar hem toe, die gaat met die cape staan zwaaien. En die gaat hem uitschelden en die gaat roepen. En uh, dat zijn dingen die soms allemaal nodig zijn om die stier in beweging te krijgen. want uit zichzelf komt hij niet. Een doek die je hebt, dat heet het kappa. Ja. Uh, die, die, die is rood, heeft dat nog invloed? Nee, een stier is kleurenblind. Dat is gewoon voor de mensen. Als we een witte cape zouden nemen, dan zou dat bloed allemaal zichtbaar worden. En op die rode cape zie je dat bloed niet. Dan op het laatst. Wanneer ik hem door heb, ga ik erin. Maar als het kan en als die stier meewijkt enkele mooie passen... Uh, bijvoorbeeld uh, het indraaien, uh, ja, halve veronica's. Dat is een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Maar dat je dus sierlijke passen maakt... waarbij je keep gewoon mee op een natuurlijke wijze meedraait met de stier. Of daartegenin. Uh, bijvoorbeeld een chiquilin, dan draai je daartegenin. Dat is geweldig spectac spectaculair. Waarom doe je dat? Nou, omdat dat, dat is elegant. Dat is mooi. Uh, ja, ik ben van de Andalusische school. In het noorden is men wat droger. En dat staat elegant... Ja, dat is het helemaal. Bovendien, het, het houdt meer risico in. Het zijn risico, eh, risicovolle stappen, maar als zo'n stier meewerkt, dan kun je fantastische passen maken. Het zijn er maar drie of vier. Soms kunnen ze onvergetelijk zijn en het publiek merkt dat. Dat leeft mee. Want het publiek, zodra je een stier niet goed behandelt, identificeert zich onmiddellijk met de stier. En dan ga je af. Je zit nog steeds in de proloog, hè? Mm -hmm. Wanneer is dat afgelopen? Uh, zodra ik, zeg maar, uh, of de stierenvechter uh, zijn laatste pas heeft gemaakt... kijk, zo'n stier in de proloog moet je niet te veel vermoeien. Hè? Want uh, je moet hem fris houden tot de tent toe. En uh, dan laat je met een draai zien en dan loop je weg van de stier. En dan de president automatisch begrijpt, hé, hey, dit is het einde van de proloog. Marísimo este marido Villano, yo creo que le hubiera cambiado el tercio. Está pidiendo el cambio de Tercio, el señor Presidente que parece que accede a que se a al... A ver si por el de izquierdo conserva esa novia al detestida. Es el presidente de la el Villano está... De tijd van de eerste fase is om. Vier, vijf minuten heeft het geduurd. En als de stier in de laatste, te korte draai is stilgezet... staan daar de twee picadores al op hun plaatsen. Een nieuw onderdeel van het ritueel is begonnen. De stier is nog steeds levantado. Hij draagt de kop hoog. heeft bijna geen minuut stil kunnen staan... en is op elk van de prooien hem geboden ingerend. Op het paard wacht de picador... De Wara, de lans, in de aanslag. Op dat moment is dat paard met die picador erop is het enige in de arena. Dus, en de stier wordt er ook op opmerkzaam gemaakt, maar ik denk dat hij dat meestal zelf wel merkt. En die gaat daar dan op af om aan te vallen. En die neemt dat paard op zijn horens. Maar niet te hard want eh, anders valt dat paard om, dat is ook weer niet de bedoeling. En dan eh, prikt de picador in de nekstreek... om de nekspieren te verzwakken, zodat het hoofd wat gaat hangen... want anders kun je er later als dierenvechter niet bij. Het zijn dus korte prikken die de nekspieren verzwakken. De paard is beschermd met een deken... Als hij dan tegen dat paard aan zit, dan kan die picador de lans erin steken. Die wordt tussen de schouderbladen in de rug gestoken. Er zit een dwarspin aan op 14 centimeter diepte. Tenminste, hij kan 14 centimeter erin en dan zit er een dwarspin die er niet in hoort in het lijf hoort te gaan. Maar dat gebeurt uh, heel vaak wel, want soms gaan ze tot 30 centimeter met de lans erin. En dan wordt er uh, rondgedraaid en dat is verboden in het reglement. Dat wordt ook af en toe gezegd, dat mag niet. En dan wordt het ook twee weken lang niet gedaan. En dan de derde week doen ze het wel weer. weer. Het is niet het meest populaire onderdeel bij het publiek. Nee, maar uh, ja, door de ogen van een stierenvechter gezien... Uh, vind ik het toch een noodzakelijk uh, iets. Want dan kun je zien... Werkelijk hoe krachtig een stier is. Een stier die blijft aanvallen, je moet dan op de achterpoot letten en dat stijgt. En als dat actief blijft, dan zit daar nog een hoop power in. Op dat moment is hij nog sterk. En die tilt soms het hele paard op met die man erop. En dan komt het paard op zijn zij te liggen en dan gaan de horens in de buik van het paard. En dan moet dat stier dus afgeleid worden door andere mannen met keeps uh, die dat dan ook doen. anders gaat die picador eraan. Het paard dat hindert niet, want het is weer dicht als hij nog kan lopen. En dan kan hij zelfs de volgende ronde nog een keer de ring in. Uh, dan sta ik aan de zijkant, of midden in de arena. Het ligt eraan, want mijn collega moet namelijk de stier weer van het paard halen. De moed van de stier blijkt meteen weer daarna, als hij weer aanvalt. Ongeacht de zekerheid van pijn die daaraan voor hem verbonden is. Een werkelijk moedige stier immers zal dit blijven doen. Maar heeft die Picador zijn werk gedaan? Vroeger moest dat drie keer. Tegenwoordig is dat één keer. Tenminste officieel, want alles wat officieel is gebeurt nog niet. Dan is dat onderdeel klaar en dan gaat hij... Door. Die gaat de ring uit. En dan gaan we over tot de volgende acte. Dan krijg je de volgende fase van de eh, picadores. Dat zijn eh, drie mannen die korte spiertjes in de nek zetten om de stier weer te prikkelen, dat hij weer vief wordt. En wat is natuurlijk door die dreunen met dat paard wat suffig geworden. Die moeten dan eh, drie maal twee van die banderillas in de rug planten. Dat zijn stokken met zeer scherpe ijzeren weerhaakpunten die grote wonden veroorzaken, eh, waardoor ook weer bloedverlies komt. Want die stier die moet vele liters bloed kwijt zijn... voordat de dappere torero zich laat zien. En dat, daarvoor moet dan drie maal twee van die banderillos... in de rug gestoken worden. En, eh, nou ja, dat doen die helpers. Dus eh, gewoon te voet en zonder verdere bescherming. En die moeten door hun lenigheid zorgen dat ze niet gegrepen worden. Soms worden ze wel gegrepen. Je zorgt dat de stier aan de kant staat van de arena. En dan op een gegeven moment in het midden staat de picador met de spiertjes voor zich. Die springt omhoog of die gaat een bocht maken. En die bocht, de stier ziet dat, valt hem ook in de bocht aan. Maar die bocht van de, de man, zeg maar, is, is sneller en groter. Zodat op een gegeven moment als die de stier passeert, dan is de kunst om dus de... de Speertjes in de stier te plaatsen terwijl de stier hem aankijkt. En dan moet hij zo wegspringen, want dan stoot hij stierdooi. En maar je snijdt dus steeds de bocht af. Eerst rechts, dan links en dan nog een keer rechts. Vicente Allespera, ze hebben het allemaal goed. van de Villas, hij heeft een palo, maar de ejekutie heeft het correct gedaan. Hier vieren de auteur van laatste entrée met de landerillas. Dat hoort bij het spektakel, maar is ook weer bedoeld om wonden te veroorzaken. Ga maar eens kijken naar plaatjes van stier in een stierengevecht... die die Rieljofs al in zijn lijf heeft. Dan lopen er stromen bloed over de schouders van dat beest... soms van 50 centimeter breed. En dat stroomt maar door. Ik vind dat dat wel voor zichzelf spreekt. Waar ben jij ondertussen, als die mannetjes met die speertjes... De... Dan sta ik gewoon achter het schotje. Die staat achter het schotje? Ja. ja. Te, te, kijken. te kijken? Ja. En te kijken en te denken, hoe zal ik die stier aanpakken? Wat kan ik ermee doen? En daar let ik dus vooral op de manier waarop hij loopt, op de staart. He, als die stijgt, omhoog gaat, dan zit daar nog veel leven in. De waarheid is dat het plaatsen van de banderilla's een routine aangelegenheid is geworden. Er wordt zelfs maar weinig aandacht besteed aan het werkelijke doel van de banderilla's. Ze zo te plaatsen dat de stier niet langer stoot in een voor de matador gevaarlijke richting. De matador heeft dit alles kennelijk het liefst maar zo snel mogelijk achter de rug... om te komen aan het laatste en nu belangrijkste deel. Zijn werk met de rode lach en de doodsteek. Dan is het exclusief mijn, mijn beurt. Nou, dat is het uur van de waarheid. Dan uh, zet ik in, dan probeer ik eerst rechts uh, om hem langs me heen te laten lopen. Uh, zo kort mogelijk langs me heen. En dan op een gegeven moment draai ik wat zodat ik de passo de pecho als afscheid van dat rondje doe. Dat betekent dat ik hem dus van achteren langs me laat lopen. En zo het uh, doek over hem heen trek. En, Soms springt hij dan is een prachtig gezicht. Dan doe je dat links over en zo ga je een paar keer door. Maar je zorgt ervoor dat je de stier niet te veel vermoeit, want hij moet actief blijven lopen. Er moeten allerlei figuren worden volbracht. Dat schrijft weer het ritueel voor, de traditie, waarbij dus allerlei dingen worden gedaan om de stier nog verder af te matten. Hij moet op die Afrennen, maar hem niet pakken door die doek naast zich te houden. Op een gegeven moment let je dan op de bek van de stier. Als die open gaat, moet je hem niet te veel en niet te kort laten lopen... want dan begint hij al te moeten te worden. Hey, het mooiste is natuurlijk als je de doodsteek kunt geven... als zijn bek nog dicht is. Hey, maar dat kun je zelf helemaal berekenen. Maar soms is zo'n stier zo hartstochtelijk of fanaat. Ja, die blijft doorrennen en... maar dat moet je dan tempelen en blijven leiden. En je moet daarbij heel erg letten op de wind en de zon. Ook op de snelheid van de stier als die inhoudt. En je hebt bijvoorbeeld een zwierig pas ingesteld. Ja, dan, dan kom je niet uit en dan is een rot gezicht en dan lacht het publiek zich kapot. Dus je moet echt heel goed weten wat je doet. Dus, het is ja, puur techniek eigenlijk. Maar de techniek van een, van een balletdanser. De stier rent op die doek af en raakt de torero niet. Maar uh, daarbij zijn dus verschillende methodes om dat te doen... die uh, allemaal verschillende afmattingsfasen hebben. En pas als die allemaal gebracht zijn... dan mag de matador ertoe overgaan om te proberen die stier te doden. En dan krijgt hij ook een andere zwaard. Want dat ding waar hij doek mee zwaaide... daar gaat hij niet de stier mee te lijven. Nou, op een gegeven moment zie je dat het moment is aangebroken van... hé, hey, nu moeten we afscheid nemen. Hoe jammer het ook is. Nou, dan eh, laat je dat zien dat je geen passen meer gaat maken. Dat is een, een soort verkort ja, laten lopen. Maar met die, die doek, die muleta, zoals ze dat noemen, gebruik je niet echt meer. Dan ga je dus opstellen tegenover de stier. Zorg dat hij geconcentreerd naar het doek blijft kijken. Is hij afgeleid, dan doe je het doek even omhoog zo, dat zijn ogen het nog volgen en dan mik je dus met je degen tussen de schouderbladen, want daar moet hij terechtkomen. Dat is een knoopsgat, want anders, uh, meer plaats is er niet, anders stoot het af op het bot. En dan probeer je hem zo te doden, of door hem erin te laten lopen, of jij loopt naar hem toe, dat ligt aan de stier. Daarbij als, <coughs> moet hij zijn voeten, zijn voorpoten, tegen elkaar hebben, want dan staan de schouderbladen uit. Correct, ja, dan moeten de voorpoten naast elkaar staan enzovoort. En uh dan heeft hij de meeste ruimte tussen de wervels. Dat is het minst pijnlijke. Nou, en dan... God de greep. Wat is dan moeilijk, hoor. Het is ontzettend moeilijk. Want als zo'n stier ineens onverwachts begint te lopen... of jij gaat te snel en de stier ja, reageert niet... en het knoopsgat zit net twee centimeter... Meer naar links dan je dacht. Daar ben je van. De dood voltrekt zich... deze altijd in ieder levend mechanisme aanwezige dood... in een warreling van muleta, degen, mens, dier, bloed. De toejuichingen gelden niet dat mannetje dat won. Want in deze ontmoeting, die wel ongelijk moest zijn... Als de mens zich wil bewijzen als denkend wezen... dat in de orde der schepping hoger is geplaatst dan het dier... en dat in een corrida die mogelijkheid tot denken niet gebruikt... als domme machtsmethode om een dier te doden... maar als een ritus tot zelfbevestiging. Nee. De toejuichingen zijn evenmin tekenen van blijdschap... omdat dit enorme dier verslagen is. Het is een bevrijding, een zekerheid. Het einde van een treurspel of een ritueel. Dit einde is precies zo simpel en precies zo ingewikkeld als iedere dood. Alle dood. Alleen bij een volk als het Spaanse, zo vergroeid met dit simplisme en deze ingewikkeldheid... zo primair ook vasthoudend aan direct herkenbare menselijke hoedanigheden... als moed in de lichamelijke vorm. Alleen bij een volk als het Spaanse kon de doodsgedachte de vorm krijgen van een stierengevecht. We hebben het over dierenmishandeling. En uh, als dat beest dan in één klap volgens de, de wens dood is... dan noemen ze dat het mooiste. Pff, nou, ik heb andere ideeën over mooi. Dat gaat ik wel eens missen. Ja. Ja. Oh, ja en dan? Dat is verschrikkelijk. Soms werkt een stier niet mee. Soms uh, wordt een van nerveus. En dat is afschuwelijk. Soms uh, is het echt barbaars ben ik er ook een fel tegenstander van. Ik denk dat het de kwaliteit van het uh, werk ook achteruit gaat bij het stierenvechten. Een stier moet waardig aan zijn dood Het is gewoon onwaardig dat je ernaast steekt. Spuur je eigen schuld. kun je nooit goed praten. Het is het moment waarover we praten. Het is het moment dat wordt genoemd het moment van de waarheid. Daar bewijs je of jij je waar maakt of niet. En als je een paar keer missteekt, mag je je echt niet doen. Ik heb er misschien honderd gezien, maar ik heb er maar één of twee gezien waar het meteen goed gaat. Het gaat dus meestal niet goed. Soms moeten ze wel vijf keer of vier keer of nog meer met dat zwaard proberen het te bereiken. Want ze steken mis, ze komen in de longen terecht. Dat beest en longen vullen zich met bloed, Hij begint bloed te spugen, verzuipt in zijn eigen bloed. Dat is één mogelijkheid. Andere mogelijkheid is dat dat zwaard er weer uit rolt. Maar op een gegeven moment uh, uh, heeft die stier zoveel voor zijn kiezen gehad... dat hij komt te vallen en liggen. Maar dan leeft hij vaak nog. En dan hebben ze ook nog een helper met een dolk... die dan aan de basis van de nek uh, het ruggenmerg doorsnijdt. En ook dat zou in één keer goed moeten gaan. Maar ook dat moet vaak meer dan tien keer herhaald worden. Dat ze moeten steken in die nek op de bewuste plek, voordat het beest dood is. Je moet net zo lang doorgaan als... Ja, <coughs> ja als verantwoord is, uh, zou ik haast willen zeggen. Maar ja, je moet hem uiteindelijk zelf door. En dan uh, zie je vaak dat de stier niet wil sterven. Dat hij protesteert, dat hij heel strak gaat staan. En uiteindelijk, en dat is ook heel mooi om te zien, dondert hij met zijn volle gewicht om. Daar geeft hij zich over. Je hebt soms ook stieren die weigeren te sterven. Die gaan dan wijdbeen staan. En dan bij elke ja, vorm van misselijkheid die ze gaan voelen... zie je ze meteen reageren, want ze zullen blijven staan. Maar dan zijn ze in wezen al bijna gestorven. Ja, het is natuurlijk een verschrikkelijk tragisch iets om te zien. Maar ja, het is aan de andere kant de enige culturele happening die we kennen... waar de dood in het Westen nog een rol in speelt. Wat is het moeilijkste moment voor je in de corrida, in zo'n stierengevecht Peter? De doodste. Dat je het leven van een ander moet beëindigen... terwijl je er eigenlijk verschrikkelijk trots op bent, wat hij heeft goed meegewerkt. Is er ook een soort relatie ontstaan tussen jullie? Ja, ja. bij sommige stieren niet alle. Maar dan leren, leer je van elkaar... Je gaat elkaar waarderen. Het is het waarderen van de vijand. Maar, maar het is steeds minder vijand. Terwijl hij op de loer ligt om jou te doden... Dat moet je nooit vergeten. Maar je krijgt er toch een ontzettende respect voor, voor zo'n beest. En dan ineens moet je daar een aantal maken. En dan wil je dat zo waardig mogelijk doen. Hè, maar ja, het kost emotie. En als dat goed gaat, ben je ook zo'n dier dankbaar. Dat hij zo heeft meegemaakt. Het lijkt misschien een beetje op een liefde haatverhouding Maar ja, je groeit naar elkaar toe. En je weet dat het onvermijdelijk is dat er één van de twee aangaat. En dan in godsnaam mijn Meirie. Mij nooit. Mm -hmm. Nooit. Ben je ooit geraakt? Ja. In het begin een paar keer. Eerst Nee, nee. Gelukkig niet. Uh, daar heb ik veel geluk mee gehad. Uh, maar ik heb collega's gezien met afschuwelijke steekmogen. Hij een golpe. Hij een golpe. En Toro Rafael Camino, wanneer hij zei... ustedes que golpe heeft een tremendo. De ene is dan nog sterk en de andere heeft het eigenlijk al een beetje gezien. Want die wezen zijn ongelooflijk sterk, ondanks alles wat er met ze gebeurd is. Kunnen ze soms op het laatst nog onverwachte dingen doen. Je kent de angst. En je moet die angst hebben om je te kunnen beheersen. Als je een stierengevecht in zou gaan zonder angst, dan is er geen emotie. Het is, het is een voortdurende vorm van zelfoverwinning. Het is natuurlijk iets enorms wat je aan het doen bent. Het is, het is daar vier of vijfhonderd kilo die op je afstroomt, terwijl ik zeventig weeg. Het zijn natuurlijk uh, ja, oerkrachten die loskomen en die, die, die, die veroorzaken angst, maar een beheersbare angst. En het is juist de kunst om die angst zo te beheersen dat het elegant acceptabel, waardig is. Mogelijk krijgt de stier applaus als hij moedig en nobel was. Als hij voortreffelijk was, wordt de vertegenwoordiger van de fokker... in de arena geroepen voor een kleine rondgang. Mogelijk ook krijgt de matador zijn applaus. En was zijn werk subliem, dan zullen de toeschouwers zwaaien met hun zakdoeken... En de hele cirkel van de Plata de Toros zal een zee zijn van zakdoeken. Tot de president van de arena ook de zijne toont. En dat betekent dat de stierenvechter een oor krijgt van de verslagen stier. Laat de president twee zakdoeken zien, dan krijgt hij twee oren. En bij drie zakdoeken zelfs de staart erbij. Als de stier neergevallen is... Dan ben je ontzettend dankbaar dat goed het goed is En dan, ja, dan bedank je eigenlijk een soort gebedje, als je het zo kunt noemen. Nou, en dan krijg je dat trots van, ik heb, het, ik heb het gehaald, ik heb het volbracht. Dan uiteindelijk groet je eerst de president, want het publiek, dat, dat, als je het goed hebt gedaan, dat begint te, te klappen. En, en dan is het gewoon een hele ontspanning om dan lachend, uitdagend naar dat publiek te zwaaien. Van, nou, dankjewel, je hebt het gezien, ik heb het gehaald. Maar ook aan jullie heb ik het te danken. Maar zij hebben goed gehoord dat... Soms heb je een ronde en dat is fantastisch. Maar dat gebeurt niet vaak, hoor. Ik heb eh, nog minder een hekel aan de stierenvechten dan aan het publiek van liefhebbers wat er zit, want... Als die er niet waren, dan was er geen stierengevecht. Want het is omdat er een groep van mensen is... die het stierengevecht wil zien, om wat voor reden dan ook. En die daar geregeld ook naartoe gaan, steeds weer terugkeren. En die bepalen of zo'n vechten na de dood van de stier. En die roepen dan dat ze vinden dat hij een oor moet hebben, of twee oren... of dat hij een uh, triomftocht in de rondte mag krijgen op de schouders. Maar dat bepaalt het publiek. Dus ik... ik het meer afkeer van het publiek, dat, dat de oorzaak is dat dit nog blijft bestaan... dan de uitvoerder, want dat is gewoon een arbeider die die stier moet bevechten. Hij had misschien ook aan de lopende band kunnen staan in een jamfabriek. Wat gebeurt er eigenlijk daarna met die stier? Uh, die wordt gevild... En helemaal uit elkaar gesneden. En dat vlees gaat naar bepaalde uh, cafés, restaurants die daar uh, reclame mee maken dat je bij hun gedode stieren vlees kan eten. De doktoren waarschuwen er erg tegen, want die, dat vlees is helemaal niet gezond. Het beest heeft in zijn doodstrijd van 24 uur... heeft hij zoveel giftige stoffen uit zijn nieren in zijn bloedstroom gebracht. Er zijn de domme Spanjaarden die denken dat ze er steviger van worden... en dat ze in ieder geval ook uh, leuk meedoen wanneer ze doodstierenvlees eten. Maar uh, dat is dus wat er mee gebeurt buenas tardes Dan ga je zo snel mogelijk naar je hotel. Uh, zo snel mogelijk naar je hotelkamer. Uh, je kijkt nog eens naar de plaatjes, de bitprintjes die je hebt neergelegd. Dan bedank je. Je voorkeur, heilige. Een blaasje de kaars uit. En dan is het afgelopen. En dan kun je gaan ontspannen. En meestal ga je dan of met je eigen mensen eten of met, met vrienden. Maar dan voel je wat voor honger je hebt. Want je hebt praktisch de hele dag niks gegeten. Soms een euforisch gevoel. Ja, fantastisch. Daar krijg je echt een kick, een kick van. Nou, twee dagen lang, als het goed is gegaan. Corrida, een stierengevecht op de radio. Het werd gemaakt door Willem Davids. De verteller die u hoorde, dat was Hans Karsenberg. En hij las het gedicht A la Cinco de la Tarde van Federico Garcia Lorca. En hij las fragmenten uit een boek uit 1961 alweer. Allos Toros van Joop van den Broek. Techniek was van... Ferry van den Wegen. En dit programma werd eerder uitgezonden op 27 mei 1995. Maar er is intussen wel iets veranderd. Vanaf 1 januari volgend jaar is het stierenvechten in Catalonië verboden. Volgende week luisteraars Piet Parra. Piet Parra is de, een kunstenaar, is een ontwerper. Hij is een ex-prof, uh, semi-prof skater. Hij is een muzikant. Hij heeft een kledinglabel. Hij heeft een expositie. De hele wereld exposeert hij. Vor, vorig jaar won hij de Amsterdamprijs en de Design Award. Hij heeft een herkenbare stijl met speelse, absurdistische en ironische elementen. Uh, en die gaan wij volgende week horen. Hier zo meteen de avondetappe met al het nieuws over de tour. Dat